Wil je nog meer hè, lekker zonnig in Zandvoort? Op deze zaterdagmiddag. En ik hoop ook uh, aankomende maandag met de herhaling. 10 graden, maar liefst. En dan lekkere muziek op de radio. Een uh, lekkere gauw aan. Op begin van uur 2, Dolly. Jim Croce en uh, Bad Bad Leroy Brown. Ja. Ja, zeker weten. <laughs> wat gaan we in het tweede uur allemaal doen? Nou, we gaan natuurlijk weer even wat, wat nieuwsberichtjes mededelen. Ik uh, zal denk ik nog wel een paar keer met Piet gaan bellen.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 Don't give up For love is on the way mm -hmm. What we need is a peace maker What we need is a hero For the world mm -hmm. What we need is a peace maker This whole world is calling out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 Finally come This song of love These words of life Will uplift you For the sun We pray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 the beat everybody's dancing and everybody's on the beat what'd you say you and i should go together what'd you say De is op de zaterdagmiddag met de BBQ band en on the beat. We gaan weer naar de voetbalvelden hier in Zandvoort toe. En we vroegen ons eigenlijk af, Piet, Dolly en ik, ja. van ja, is er nou, is er, spelen jullie op kunstgras of, uh, of op echt gras? Oh, echt gras. Nee, wij, wij, wij spelen hier op kunstgras. Dat is duidelijk. Ja. Ons ja. hoofdveld is kunstgras. Ja, hè? Maar de Romeinen wel echt gras, neem ik aan nog. De, de andere velden zijn allemaal echt gras, en oh, zie je? Wat dat bij een kunstgrasveld hebben we was vorige week ook hier de oefenwedstrijd koninklijke onder tegen Spakenburg. Pakenburg. Daar kon hier vorige week goed geprobeerd worden, dus die hebben hier een wedstrijdje gespeeld. Ah, oké. Okay. Eh, het hoofdveld is kunstgras, dus dat, eh, als het niet helemaal keihard kei gevroren is, kun je er bijna altijd op voetballen. Oh, dat is wel mooi. Ja, dus eh, ja. van de week was ook hier, zeg maar, de dames trainen, gingen heren uit Amsterdam. Die eh, konden in Amsterdam niet trainen, die hebben twee dagen hier getraind.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 Nou, dat, zeg maar in het betaald voetbal, in ieder geval de eredivisie, in de hoogste afdeling, mag je niet op, maar daar moet je een grasveld. Ah, oké. Okay. Dus toen zeg maar toen uh, promoveerde, toen moesten ze als het duurt vallen en Volendam ook, als het duurt, moesten ze daar een uh, grasgras maken. En dan dat hebben ze meteen het, ja. het kunstgras uh, eruit uh, gesloopt en een uh, nieuwe grasbat ja, neergelegd? Ja, de eerste wedstrijd van Telsa spelen ze op gras, ja. ja ah, ja, oké. Okay. Uh,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 En ze is nog hartstikke goed ook. En ze komt hier vandaan Ze heeft hier uh, tot haar 18e jaar met die jongetjes gevoetbald. ja Nou, wat leuk. Ja, oh, ja. Dat zou ik wel leuk vinden als ze een keer bij me in het programma komt... om het erover te hebben. Ja, nou, ja. dan moet je dat zeker doen. Want zij is hartstikke leuk en ambitieus. En, uh, ja, leuk hoor. Oké. Okay. Ja. Nou, zo okay. regelen we dat, uh, Donny. Ja ja. ja, ja, ja. Heb, heb jij de contact gegeven, is toevallig? Nou, niet zo 1, 2, 3. Maar uh, ik kan... Kan je de... er wel aankomen? Met mensen doen en dan kan ik... Uh, ondertussen gaat het... Oh, hij oh jee. In de aanval. Oh jee. Hij durft niet te Ik dacht dat wordt een strafsel, maar hij durft niet te praten. Dus hij zegt, echt... oh. Ik zit ik in de uitzending? Nee, natuurlijk. Ja, jawel, ja, wel. Oh, wel, wel, wel. Ja, ja we zijn lekker nu aan het praten. Dus. En nu gaat nu, nu is er een kans voor de muiden. En die wordt geblokt, En dat is een corner. We zitten echt in de, in de eindfase van de wedstrijd met al Het praten over Kelly. <laughs> Sorry. Twee per Sorry. is 2-1 voor Zandvoort en ja, we hebben al een paar kansen gehad om die derde wel te maken, dat doen we ook niet. En een Muilen hebben ook al wat kansen gehad om de gelijkmaker te maken, dat gebeurt ook niet. Dus het is eigenlijk wel, wel spannend nu in de laatste minuten van deze ja. De corner van de Muilen komt er nu, ja. Iedereen in het strafgebied van Zandvoort. En daar staat de, oh, de keeper die krijgt een gooi en die krijgt een sluit van een overtreding. Oh, gelukkig. De bal staat er overigens niet in, dus we gaan een vrije trap nemen door de keeper van Esfinges voort. en dan zijn we weer een minuutje verder. Ja, ja. Inderdaad. Want <laughs> Hoe lang hebben we nog te spelen? Hoe lang hebben we nog? Ja. Twee minuten. Of eigenlijk kan hij elk moment afsluiten denk ik. Oh, oké, okay, oh. oké. Okay. Nou, zullen we dat gewoon uh, even meenemen dan? Uh, ja, wel ja. De keeper die gaat de uh, uittrappen, vrije trap. Dan gaat hij, die, die kampioen, trap uit. Tweede helft van de tegenstander. Somp voor die muziek. En dan gaat oh, oh, oh, oh. We dachten dat we doorgingen, maar de op fluit buiten buitenspel. Oh. Jammer weer. <laughs> ja, ja, zeker jammer. Over, over de zijlijn één gooien zand op de 1 voor de tegenstander. die ja, die loopt een beetje te drijven. Mijn mag je afluiten, dat kunnen we kijken. Als nog reden is om een biertje te drinken. <laughs> gaat de zandpoort gaat eruit. Oh, oh, oh. De keeper van Hamij heeft de bal in zijn handen en gaat hem uittrappen. Ja, of het spannend. Ja, aanval van een muiden over rechts. Ja. Richting het strafzoekgebied. Oh, wordt geblokt. En het wordt net geen corner, er wordt een ingooi voor een muider. 10 meter van de achterlijn, oh, dat wordt het ooit. Omhoud voor de goal. Daar wordt hij weggekopt door een software speler. En een muiden komt weer terug.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 Hoi, hoi. En neem Wil nog even een lekker fris biertje. Die neem ik. Dankjewel. <laughs> Oké. Okay, Proost hoi. vast. Hoi, hoi. Twee eind, eindwedstrijd uh, tegen Amuiden daar op uh, Duikjesveld. Uiteraard van harte gefeliciteerd. Zo, uh, zo zien we dat uh, en horen we dat graag uiteraard van uh, Piet Pijper. Volgende week weer de volgende wedstrijd. Kijk.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 qu'que j'aime quand tu mets droit hey ou que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 dat ze een wat oudere plaat pakken en daar weer een nieuwe hit van maken. Zo ook van de single van Stromae en Papa Utei hebben ze deze gemaakt. Een soort jungle versie, zeg maar, van Chills 77 en Papa Dolly. Ja, ja. Het is half vier. Ja, zeker. Ja, ja, dat is het. En dat is, uh, betekent dat het tijd is voor de evenementenagenda. Hè? Zeker weten. Nou kom, ja, kom ik eens hier... aan. Ja. Kom eens aan. Ja, zeker. Uh, ja.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 En ja, dan, wordt, dan wordt de krocht geopend officieel. Oh, oh oké. Okay, ja, ja. Oh, oké. Okay. Dat, dat is ja. feestavonds. Ik was hem even kwijt. Was je uh, hem even kwijt? Nou, <laughs> ik ben er nog gelukkig. Ik heb, Bij de dus 14 februari, ja. opening, krocht. Ja, en nou dan tenslotte gaan we nog even een kijkje nemen bij Game State in de bioscoop. Morgen bijvoorbeeld, ja, ik weet niet of je zin hebt... om met het mooie weer binnen te gaan zitten... maar stel je voor, je houdt niet van zon. en Je vindt het toch te koud buiten...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 Nou, dus vier mooie films morgen weer. En uh, wil je meer zien daarvan, dan kun je terecht op cinemazandvoortgamestate.com. De enige bioscoop hier in Zandvoort. Yes, en Z dat was uh, de evenement. Zeker, dankjewel weer. En uiteraard ook op uh, de diverse uh, mediakanalen van deze omroepen, uh, ZFM, uh, is het een en ander nog na te lezen. Goedemiddag allemaal, zonnetje schijnt nog steeds lekker. En we genieten van een uh, mooie winterse dag hier in Zandvoort.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 Station nation. in de evenementenagenda over Chopin. Dus ik denk, uh, ik draai even <laughs> deze single I like Chopin, uh, Doddy. Gaan Vandaar. we daar straks ook uh, Carmen draaien? Uh, Carmen, uh, Eternity <laughs> wilde ik ook al draaien trouwens. Van uh, Snap, maar uh, die kon ik even niet vinden. <laughs> Goed, uh, we gaan het ja. hebben over Goedemorgen Zandvoort, want dat is uh, ons actualiteitenprogramma in de morgen op uh, zaterdagmorgen. En vanmorgen waren het weer uh, zes gasten uh, die ze uitgenodigd hadden voor het uh, programma.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 Uh, Carina, ja. Carina Veren. Carina Veren ja. en uh, Gerald, het uh, programma. En uh, jij ja, praatte dus uh, met uh, Klaatje Kosters. Hier is het uh, gesprek van vanmorgen. Ja, en wat ik ook zou willen zeggen, we hebben in de uh, bibliotheek ga ik kennen, maar Nou ja, daar nou, dus, ja, uh, nou zit je dus voor weg. Oh, Klaartje kosters. kosters. Ja, hier is. Je. Uh, laat je niet oplichten, Serie senioren Veilig Online. Uh, ja, jij bent, jij bent daar verantwoordelijk voor bij, uh, bij de, bij de uh, bibliotheek. Uh, wat kan ik me daarbij voorstellen? Wat gebeurt er?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 En, uh, en uh, ook uh, uh, men, uh, mensen die zich als politieagent voordoen? Ja, mm -hmm. ook mensen die zich als politieagent inderdaad voordoen. En dan uh, hebben ze bijvoorbeeld een shirtje aan van de politie... of een petje of een soort badge. Nou, die kan je dus online uh, Ongelooflijk. Uh, ja, laten maken. Ja. Ja. En uh, maar zijn, ze zijn meestal niet helemaal in uniform. Uh, maar wel ziet er best wel wel echt uit. Dus, uh, ja, en dan ja. vraag je naar het pasje...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 Uh, we hebben natuurlijk altijd nog een beetje het idee van 1 2 kan je alleen maar bellen echt in, een, in een serieuze noodsituatie. Maar tegenwoordig is het zo dat als je inderdaad een verdachte situatie hebt, of, uh, dan kan je ook 1 2. Je kan altijd natuurlijk ook het algemene nummer bellen, maar in geval dat je echt niet vertrouwt, kan je ook 1 2 bellen. Zijn dat, uh, zijn dat bendes die dit doen?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 En trouwens ook die van de Racing Bulls. Die wit daar met een klein kleurtje erbij. Dat uh, die heb ik niet gezien. Ik heb alleen Max auto gezien. Nee, ze zijn allebei wel weer Oh, ze zijn allebei uh, van Max? Pico, nee, niet allebei van Max. Oh, wat... wat, wat, wat, wat. Nee, de ene is uh, Racing Bulls. Dat, uh, dat is een ander team. Oh. En dan heb je Red Bull Racing. Dat is ook weer een ander team. En Max zit bij Red Bull Racing. Want je hebt bij Red Bull war. En het uh, co-team -co nee, is uh, Racing Bulls. Oh, dat is wat anders. Daar, daar, daar zit bijvoorbeeld Liam Lawson. Oh, dus naam uh, is gewoon Het is wel een team, maar het, het is wel van uh, Red Bull. Dus, oké, oh, oké. Okay, okay, het is, okay. uh, het, uh, nou ja, klinkt een beetje naar, maar het B-team, zeg maar. <laughs> ja, nou, goed B-team hoor, want ze, ze ja. gaan wel ergens in de middenmotor meedoen. Ja, ja, dus, ja. Dus, ja, nou ja, ja. Reynolds, die weet daar alles van, hoor. In de volgende Pit Reports. zo dadelijk uh, rond en nabij, kwart over vier. Hey, ja, Pieter Frempton. Zeker, Zonnetje hey. verdwijnt hier in Zandvoort. De muziek blijft lekker sterk hoor, zo so, ook okay, deze single. Go. Fly. Ooh, when you say fish are